7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de positie van staatssecretaris Wekers. De oppositie vertrouwt hem niet meer. En we geven vakantiegeld niet uit aan vakantie... maar zetten het op de spaarrekening. Ja, dat doen we allemaal, zeggen ze. Nu is het NOS-journaal met Dorot Megens.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 Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorig jaar in het geheim telefoongegevens verzameld van journalisten van persbureau AP. Twee maanden lang werden alle uitgaande gesprekken van zeker twintig nummers geregistreerd. Van die nummers maakten meer dan honderd redacteuren en verslaggevers gebruik, zegt de hoofdredacteur van AP. On Friday we got a notice from the Justice Department that they had seized the records of 20 of our telephone lines, work and personal lines. AP we is AP noemt het een grootschalige en ongekende inbreuk op zijn werk. Het is niet duidelijk waarom het persbureau is afgeluisterd. AP denkt dat het iets te maken heeft met een onthulling over Al-Qaeda. Vakantiegeld wordt in Nederland steeds vaker gebruikt om te sparen, blijkt uit een enquête van Q&A Research onder 1700 Nederlanders. Vorig jaar gaf 55 procent van de ondervraagden het vakantiegeld ook echt uit aan vakantie. En nu is dat 47 procent. Vorig jaar stopte zo'n 29 procent het vakantiegeld in de spaarpot. En dit jaar spaart 38 procent. Verder zegt een derde van de ondervraagden de vakantie aan te passen of te schrappen. De huldiging van de Franse voetbalkampioen Paris Saint-Germain is uitgelopen op rellen. Dertig mensen raakten gewond, onder wie drie politieagenten.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 De 30 meter hoge piramide van 2300 jaar oud... is een van de belangrijkste bouwwerken van de Maya's in Belize. Archeologen zijn geschokt, maar zeggen ook... dat er vaker maya piramides worden platgewalst. Niet alleen in Belize, ook in Guatemala en Honduras. Het weer is nog droog, vooral in het noorden ook wat zon. Vanuit het zuiden wordt het overal wisselend bewolkt. En dan gaat het regenen. Het wordt 13 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook de rest van de week is het wisselvallig informatie bij de AWB Johnson Hoka. Zeven files goed voor 30 kilometer. Het is wat drukker dan normaal aan de noordkant van de Koen -tunnel. Op de A7 richting Zandam, 8 kilometer voor knopend Zandam. En op de A8 staat 6 kilometer voor knopend Koenplein. En op de A58 richting Vlissingen, daar is de vlakentunnel afgesloten. Een vrachtwagen heeft het plafond van de vlakentunnel flink beschadigd. Al het verkeer wordt daar omgeleid over de n 2 En er staat inmiddels een file van de 5 kilometer voor de vlakentunnel. Ja, het is nu dus nog rustig op de weg, maar daar komt de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 Sluit nu een zekerheidspakket van nationale Nederlanden af en maak ook kans op een jaar gratis parkeren. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Staatssecretaris Wekers heeft het geduld van de oppositie wel erg op de proef gesteld. Nee, over deze specifieke fraude, deze Bulgaarse kwestie, daar ben ik niet over ingelicht. Wat wist hij? Wanneer wist hij het? En wat heeft de verantwoordelijke staatssecretaris gedaan... aan de grootschalige fraude met toeslagen? Zoveel vragen en nog maar zo weinig antwoorden. Ja, nu moet hij zich dan verantwoorden voor die fraude met toeslagen. Het gaat om Bulgaren die bij een gemeente een Nederlands woonadres opgeven... om dan zo een toeslag aan te kunnen vragen. Ja, wat wist de staatssecretaris en wat heeft hij gedaan? En wat heeft hij de Kamer verteld en wat heeft hij de Kamer... Niet verteld. We gaan erover praten met Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hoorden het al uh, overwegen dan een motie van wantrouwen in te dienen. Is dat ook nog uw overweging? Ja, dat overwegen we, maar we gaan natuurlijk wel eerst uh, vandaag met de staatssecretaris in debat. Maar we zijn heel ontevreden met de informatie die we hebben gekregen en ook met datgene wat we weten wat de staatssecretaris gedaan heeft tot nu toe. Dus dat is uh, de reden dat we uh, uh, hebben gezegd. Uh, uh, we moeten rekening houden met het feit dat er een motie van wantrouwen komt. Nou, gaat u dus meer om het, om het optreden van de staatssecretaris dan om het beleid? Nou, het gaat erom dat, het, dat er geen beleid is geweest de afgelopen jaren om uh, datgene wat steeds duidelijker werd, namelijk dat er veel fraude werd gepleegd met het uh, toeslagensysteem. Hè? Die Bulgare kwestie die het aan het rollen heeft gebracht, is maar het uh, topje van de ijsberg, helaas. Hè? De, de staatssecretaris schrijft nu zelf aan de Kamer over 280 uh, gevallen waarvan het overgrote deel in de laatste paar jaar uh, bekend is geworden... waar het om gaat, is dat dat dus allemaal bekend was. En dat er veel te weinig is gebeurd. En dat het probleem is, uh, Ja, ook door de staatssecretaris, is gebaggetariseerd. Zo van, nou, ik hoef het niet allemaal te weten... en niet elk geval hoeft op mijn bureau te komen. Dat is nou juist het probleem. Hij had er bovenop moeten zitten. Ja, want dat is zijn verweer, hè? Um, Niet elk specifiek geval van fraude... Um, over niet elk specifiek geval word ik ingelicht... maar u zegt in feite, dit is zo groot... Het is zo grootschalig en uh, systematisch. Daar had hij zeker van af moeten weten. Dan had hij ervoor moeten zorgen dat zijn ambtenaren hem wel hadden ingelicht. Ja, want vanaf het moment dat in feite de Belastingdienst scherper is gaan controleren, dat is nu ongeveer twee jaar geleden, uh -huh. zijn uh, uh, 280 gevallen aan het licht gekomen. Als, als, als ik daarvoor verantwoordelijk zou zijn, dan zou toch echt alle alarmbellen gaan rinkelen ja. En dan zou ik denken, ik wil het juist wel weten en dat niet alleen, maar ik ga er iets van doen. En ik ga de Kamer op de hoogte stellen en ik ga er met de Kamer over in debat. Maar nou, heeft dat ook is allemaal een... niet gebeurd. U heeft ook een brief gekregen, natuurlijk, uh, uh, meerdere, met uitleg van uh, de staatssecretaris. Ja. Ik heb hem hier van 4 mei vormen En daaruit ja. blijkt dat um, verschillende ministeries hierbij betrokken zijn. En ook deels ingelicht zijn. Ik heb ze even onderstreept. Dat is het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja. Ik zie hier uh, vreemdelingenzaken is erbij betrokken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van Sociale Zaken. Uh, is dat niet ook een probleem? Dat het veel te gefragmenteerd is geweest, die Ik. informatievoorziening hierover? Ja, dat is zeker. En wat u ook uit die brief kunt lezen is dat het verschrikkelijk lang duurt voordat er tussen het moment dat uh, duidelijk is dat er iets aan de hand is. En in het geval van die Bulgaren was het eerlijk gezegd uh, wat ze dan geloof ik uh, bijvangst noemen. Want het ging om een onderzoek naar, uh, naar mensenhandel en naar, uh, naar verduistering en naar verkrachting. En daar werd uh, min of meer toevallig ontdekt dat er ook sprake was van toeslagenfraude. En uh, toen heeft het nog, blijkt uit die brief waar u net naar verwijst, uh, ik geloof... Over een maand of acht, negen geduurd. voordat er uiteindelijk een uh, serieus onderzoek werd ingesteld. Inmiddels wist iedereen ervan. behalve de uh, verantwoordelijke staatssecretaris van Financiën. Heeft u, meneer Van Hoek, in het debat ook nog oog voor een oplossing? Want de staatssecretaris kan dan wel weggestuurd worden. maar dat lost het probleem nog niet op. Nee hoor, het, het, uiteraard blijft het debat uiteindelijk erop gericht om een oplossing uh, te, te, te vinden. De staatssecretaris doet daar nu een aantal voorstellen voor in een brief die uh, afgelopen vrijdag uh, is gekomen. En uh, ja, uiteraard gaan wij het debat in met het idee uh, om te kijken of, is, of wij voldoende vertrouwen hebben in deze staatssecretaris. Want daar gaat het dan uiteindelijk om de vertrouwensvraag dat hij die oplossingen kan, uh, kan uitvoeren. Maar meneer Van Ooyek, is, is het ook nog steeds zo dat... Uh, wat... U zegt het al, het is een vertrouwensvraag. Um, ja. Het vertrouwen is tot nu toe lijkt me nou bijna op nulpunt. Uh, misschien wel daaronder, als ik u zo aanhoor. Wat, wat, wat zou nou een punt zijn waarmee dat vertrouwen weer terugkomt bij u? Nou ja, kijk, de staat. Die, zou aan, die moet vandaag aannemelijk maken dat hij de juiste persoon is... om datgene wat er moet gebeuren, namelijk die fraude uh, aanpakken. Juist omdat hè, Kijk, GroenLinks is een voorstander van dat systeem van toeslagen. Want het is goed dat mensen die te veel huur betalen... of te veel zorg betalen in relatie tot hun inkomen... daar een tegemoetkoming krijgen van de overheid. Maar op deze manier, hè, en het is eigenlijk idioot natuurlijk... dat iemand uh, van GroenLinks tegen een VVD-staatssecretaris... die altijd zo op het misbruik van de sociale voorzieningen hamen. Ja. Nu moet zeggen van schiet eens een beetje op en doe er eens wat aan. Ja. En of de staatssecretaris er vandaag in slaagt om, om ons en andere fracties te overtuigen okay. van het feit dat hij dat doet. Ja, daarvoor moeten we echt eerst eerste debat voeren. En de fouten die hij dan uit het, in het verleden heeft gemaakt, dat neemt hij dan voor liefde. Als, als hij nu belooft dat hij, het, dat hij het beter gaat doen, dan uh, houdt u het vertrouwen. ervan. Heel veel uit te leggen over datgene wat hij in het verleden allemaal had moeten doen, uh, maar niet gedaan heeft. Maar het zou natuurlijk raar zijn als ik zeg van ja, we geven hem die kans niet. We okay. hebben nu al die brieven gekregen. Die zijn inderdaad uh, zeer alarmerend, vooral omdat eruit blijkt wat er niet gebeurd is. Maar we voeren het debat vandaag natuurlijk uh, ja, met open vizier. En uh, uh, elke mogelijke uitkomst is uh, van tevoren uh, denkbaar. Helder. Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks. Dank u wel. Oké, okay, dag. 13 minuten over Zeven Gaan naar Mark-Robin Visser. Want de actie van de vrachtwagenchauffeurs is onderweg. En Mark-Robin Visser is ook onderweg. Tenminste. Hij is, daar is er Hij ja. ah. <laughs> is ook Hij ja. is even kwijt. Onderweg naar uh, Hoevelaken. Nou, we gaan hem proberen weer rechtsaf weer toch? op te pikken. Rechtsaf toch? En Hoevelaken? Daar is hij. Hoevelaken, rechtsaf. Laken, heel rechtsaf. goed Lara, zeker. Ja, we gaan, moeten uiteindelijk rechtsaf, maar uh, ik, ben, ik ben heel blij dat ik een privéchauffeur heb. Theo Nuiten, die, uh, die rijdt voor mij. Goedemorgen. Ja, goedemorgen We allemaal. moeten zo rechtsaf, zegt Lara. Ja, dat is uh, prima. We gaan, we gaan in principe altijd rechtsaf. He. Dat heb je in Nederland, he. we rijden rechts en we gaan rechtsaf. De vrachtwagen van Theo Nuiten is behangen met vlaggen. Vertel even Theo wat erop staat. Chauffeurstoekomst.nl, de stichting en van Transport Radio. Dat is het oude programma Onderweg van de Wereldberoep. En daar maken wij dus vandaag een beetje promotie voor. En we doen dus mee met de actie Europees Wijd... om dus de liberalisering van het wegtransport en met name de cabotage tegen te gaan. Ja, daar valt het woord alweer. Cabotage, luisteraars gespeeld. C-A-B-O-T-A-G. Dat is natuurlijk wat we even moeten uitleggen, want niet iedereen weet wat dat betekent. Henk Pap zit ook in de wagen. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Kunt u nou eens even aan de luisteraars in een paar woorden uitleggen wat kapotage is? Kapotage. De kapotage richtlijn is... Het vervoer vanuit de ene lidstaat naar een andere lidstaat. In de lidstaat waar het voertuig niet ingeschreven staat, mogen drie ritten gedaan worden. Daarna dient het voertuig terug te gaan naar de lidstaat van herkomst. Aha. Dus een buitenlandse vrachtwagen mag maximaal drie ritten in een vreemd land maken en dan moet hij weer terug? Ja. De grens over. De grens over. Nu is het zo dat in Europa men die cabotageregels wil versoepelen. Of misschien zelfs wel afschaffen. Theo, zo is het toch? Ja, dat is, uh, dat is het idee van meneer Kollers. Uh, onze commissaris die uh, transport regelt. Ja. Die wil dus, zeg maar, dus de, de hele transportsector vrijgeven. En dan loop je de kans, dus dat er hier dus zeg maar, uh, nou ja goed, over een paar jaar 50%, 60% buitenlandse vrachtwagens ja. de bevoorrading doet. Ja. En Henk, maar uh, waarom is dat erg? Want het is toch gewoon de vrije markt. Ja, het is de vrije markt. Dat, dat, dat, dat is ook wel zo. Alleen, het is ook verdringing van arbeidsplaatsen. Kijk, er hangt overal een financieel plaatje aan. En het financiële plaatje voor ons ligt bij die vrijgave van die cabotage wel erg negatief. Ja. Hoe ziet uw huishoudboekje eruit? Ik kan het op het ogenblik toch bijhouden. Ja? Ik, heb, ja? ik heb het al eerder gezegd. Vroeger deed ik van de overuren die wij maken. En dat is algemeen bekend. Deed ik de leuke dingen. Uh -huh. En tegenwoordig heeft de overuren hard nodig om een kop over water te houden. Het gaat om het voortbestaan, Theo. Het gaat inderdaad over het voortbestaan. Dus niet alleen van de, van de Nederlandse beroepschauffeur. Maar ook het voortbestaan van, van de mensen. Ja. Van de economie in Nederland. Want die wordt dus er zeg maar gewoon ondermijnd. Doordat er dus zeg maar chauffeurs hier in, in Europa. Even in Nederland in de rond te rijden. Die voor 3, 4 euro per uur. Dus zeg maar zes, zeven weken van huis zijn. Wij kijken even, wij rijden op de A1 uh, richting Amersfoort. We zijn er al bijna. Dat er al aardig op, ja. <laughs> Moeten we allemaal rechts, Theo? Uh, ja. Even nadenken, we gaan ja. straks inderdaad naar rechts, ja. We moeten wel op tijd naar rechts hoor, want anders dan rijden ja, ja. we zitten zo in Duitsland. En dan gaan die kapotageregels natuurlijk meteen... Uh... Ja, <laughs> als we hier wel rechtuit blijven rijden, komen we er. Om... <laughs> ja, Theo? Maar om, om even bij de les te blijven, ja. er zijn meer wegen die naar Rome gaan. en We ja. kunnen dus ook drie keer links af. Is dat hetzelfde als drie keer rechts af, hè? Luisteraars Theo zit al 42 jaar op de weg, dus die hoeft hier echt niks wijs te maken. Maar ik denk dat we toch straks naar rechts gaan en dan gaan we ...bij een chauffeurscafé hier bij knooppunt Hoevelaken. En dan, ja, dan zien we wel wat er verder gebeurt. Het is een heel programma. Ja, er staat een heel programma op stapel. En ja, wij hopen dat er heel veel mensen kopen. Ja. Er zijn heel veel werkgevers aangeschreven. Prima. Dus ja, we, we zullen het maar. zien. We gaan het Tot straks. En de groeten vanaf de A1. We gaan zo naar rechts. We gaan echt zo naar rechts. Ja, echt naar ja, ja. ja, ja. Dit is tot tien. het NOS Radio 1 Journaal. Met bewakers in een kelder. De vertalers van de nieuwe roman van Dan Brown werden in uh, ware quarantaine gehouden. We spreken er straks meteen. Ze zijn dus op de weg de protesterende vrachtwagenchauffeurs. John zag ook al bij de AWB, is dat al te merken? Nou, op dit moment nog niet echt, uh, Marcel. Maar goed, er staat wel in totaal 45 kilometer file. Het is inderdaad wat drukker dan normaal. Evenals gisteren aan de noordkant van Amsterdam op de A7, A8. Op de A7 staat 8 kilometer voor knopend Sandam En op de A8 staat 7 kilometer voor knopend Complein. En goed nieuws voor het verkeer op de A58 richting Vlissingen. Want de Vlakertunnel is inmiddels weer open. Er staat nog wel een file van 3 kilometer. Ruim de helft van ons vakantiegeld stoppen we in een uh, oude sok... of gebruiken we om schulden weg te werken. Terwijl premier Rutte juist wil dat we de euro's laten rollen. Moeten het uitgeven. Frank Kweks van onderzoeksbureau Q&A heeft uitgezocht... wat we met ons vakantiegeld doen. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem... en vroeg ook aan een aantal Amersfoorters wat hun plannen zijn. Aan de zomervakantie? Toch wel, ja. Het ja? kan er wel vanaf, ja. Uh, waarschijnlijk een nieuwe staankerwerking. Algemene middelen. Algemene middelen. Het is al uitgegeven. Ja, het is al uitgegeven. Waaraan? Tuin, meubelen. Nou, in ieder geval, ik uh, hou het even achter de hand om uh, verder te kijken wat ik ermee uh, doe. Ja. Sparen. Ja. Wat we zien is dat uh, meer mensen uh, zeggen dat ze gaan sparen. En eigenlijk als je kijkt naar het sparen en het aflossen van schulden... dan zien we dat dat met 25% is gestegen. Dat uh, verbaasde ons enorm. Waarom verbaast u dat? Het is toch crisis? Ja, maar we hadden wel gedacht dat het zo'n beetje gebeurd was... en dat mensen zo langzamerhand wel weer een keer zin hebben misschien in de zon... of misschien weer eens wat leuke dingen willen kopen. En het verbaast me eigenlijk dat het nog verder toegenomen is. Ja, mensen bereiden zich blijkbaar voor, voor de kwade dag dat ze hun baan verliezen... of dat ze hun huis moeten verkopen. Nou ja, goed, met de, de vooruitzichten die we geschetst hebben gekregen de afgelopen maanden... en dat je ook ziet dat werkloosheid toeneemt... is dat niet uh, helemaal uh, vreemd natuurlijk dat mensen dat doen... Maar ja, ik had wel zelf wel een beetje verwacht dat mensen langzaam weer uh, wat gaan besteden. Is dat ook wat mensen zeggen? Dat ze bang zijn voor wat er komen gaat? Ja, als je kijkt, uh, een derde van de mensen die we gesproken hebben... die zegt dat ze hun vakantieplannen aanpassen... Uh, op basis van uh, de crisissituatie die er is. Nou, op het ogenblik is het uh, zo. Je moet weten waar je geld aan uitgeeft. En is niet de vakantie de eerste waar ik aan denk? Nou, ik uh, sta onder het dus alles gaat naar de schootijsters... Maar ik ben net uh, toegelaten tot schuldrannering, dus ik ben hartstikke blij. Uh, overleven? Ja? <laughs> ja. Meer budgetteren eigenlijk? Deel? Ja. Deels ook dus uh, schuld mee af te lossen? Ja, dat gebeurt er wel eens dat ik er een, een gedeelte van uh, ja, toch moet gaan besteden om, uh, om dat een beetje aan te vullen. Ja. Wat gaatjes dichter? Wat gaatjes dichter, ja. Ja. Gaan we eens een keer een nieuwe auto kopen. Ja, dat hebben we net gedaan. Ah. Dit jaar nog wel. Oh. Ja, nee, dit jaar. Dus wat dat betreft uh, ga ik het echt niet nog een keer doen dit jaar. Dat moet je ook niet zeggen van grote uitgaven. Daar krijg je schulden van. Daar raak je alleen mezelf achterop, hè? Als je bedenkt uh, om hoeveel geld het gaat, uh, gaat om bijna 18 miljard wat er uh, volgende week extra op de bankrekeningen binnenkomt meer dan de helft zal niet consumptief besteed worden. Ja, dan denk ik dat hij een iets ander beeld zelf had gezien. We gaan eens een keer dat nu bij huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. Krijgt u vakantiegeld? Ja, daar kan ik één dag van weg. Eén dag? Ah, oh, dat is niet veel. Nee. nee. Ik, uh, ik, ik heb het goed, maar ik um, vind het lekker om het goed te blijven houden. Ja? Dus uh, zeker ook wegzetten. Misschien wel de grootste verrassing eigenlijk uit het onderzoek. De jongeren zijn de grote spaarders. Vooral mensen tot 30 jaar. Daar gaat meer dan de helft van sparen. Dat ga ik ook deels doen. Ja? Ja. ja. ja het ligt er maar net aan waar je het voor nodig hebt. Ja. Waar heeft u het voor nodig? Dat weet ik nog niet. Dat, dat weet je nooit. En het wachten is op dat vakantiegeld. Komt eraan over, wat is het, dag of tien? Misschien hebben we een besteding voor wat van dat geld, Want vier jaar lang hebben de fans erop moeten wachten. Het nieuwe boek namelijk van Dan Brown. Bekend van de Da Vinci Code en het Bernini-mysterie. as we see the black smoke coming from the chimney of the Sistine Chapel. The entire world is watching and waiting. Which is why this is the perfect moment for our revenge. Fragment uit de verfilming van beide boeken met professor Robert Langdon... in de hoofdrol gespeeld door Tom Hanks. Net als bij zijn nieuwe werk Inferno, dat in de boekhandel nu ligt. Het boek verschijnt gelijktijdig in 13 talen. En daardoor moesten de vertalers, ook de Nederlandse... onder strenge veiligheidsmaatregelen hun werk doen. We hebben een van de drie vertalers nu in de uitzending. Jolande Lichterink, goedemorgen. En welkom in onze uitzending. Ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd, want u mocht tot nu toe absoluut niets vertellen over uh, Inferno. Wat, wat, wat? Dat mag vanaf vandaag wel. Dus uh, wat, wat kunt u vertellen? Uh, nou ja, wat kan ik vertellen? Het is uh, zeer de moeite waard. Het is een echte uh, Den echt Brown. Met, uh, met spannende achtervolgingen. En een, uh, een mooi verhaal waarbij je iedere keer toch op het verkeerde been wordt gezet. En natuurlijk veel kunsthistorische uh, details. Uh, mooie beschrijvingen van steden waar, waar ze komen. Dus ja, zeer de moeite waard. Nou, en, en welk historisch feit ligt er aan ten grondsdag, uh, mevrouw Lichting? Kunt u, ook wat, kunt u dat vertellen? Ja, het is een beetje uh, gebaseerd... of tenminste, hij is geïnspireerd door uh, de goddelijke comedie van Dante. Ah. Een werk uit de 14e eeuw. En hoe heeft hij dat uitgewerkt? Wat kunt u daarover vertellen? Uh, nou, uh, de goddelijke comedie gaat dus over de hel... Dus uh, dat is verdeeld in drie delen, de, de uh, het Inferno, en, uh, de Loutersberg en het Paradijs. En vooral het Inferno heeft hij als, als uh, leidraad gebruikt en ook kunstwerken die op dat boek uh, gebaseerd zijn, die komen uitgebreid in dit boek voor en daar gebeuren allerlei dingen mee. Uh, en loopt het uh, goed het af? Uh, uh, nou ja, <tie> daar zou je nog over kunnen twisten. Het loopt in principe goed af natuurlijk voor de alle betrokkenen. Dat is, uh, dat is wel logisch, Bent en Brown. Ja, die moet dan verder hè. Maar of die nou de wereld wel of niet gered heeft. Daar, daar laat u zich niet over... Oh, Oké, okay. ja goed. Nou, dat houdt het ook wel spannend. Um, eventjes naar de veiligheidsmaatregelen, want we begrepen dat u um, steeds naar een aparte kelder werd gebracht. Uh, dat manuscript daar voorzichtig tevoorschijn werd gehaald en u uh, daarna uh, druk aan het vertalen ging. Uh, hoe, hoe heftig waren die be bewaking? was die bewaking? Nou, dat klopt. Het, uh, er waren twee uh, vertaallocaties, één in Londen en één in Milaan. Wij zaten in Londen, samen met de Scandinavische landen en de Turken. En uh, de rest de zuid europese landen zaten samen met Duitsland in Milaan. En in Milaan schijnt het zijn te zijn geweest. Daar schijnen de bewakers echt ook gewapend te zijn geweest. Zo. Dat was in Londen niet, daar waren we wel allemaal van die kleerkasten, van die mensen die normaal popsterren begeleiden. <laughs> en die zaten nou de hele dag in een kamertje waar wij ons werk zaten te doen. En die liepen rond en gaven de manuscripten uit s ochtends. En je moest je tas en je jas bij hun in geven als je binnenkwam. Is en, het niet een uh, beetje waren hele of... aardige mensen, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar is het niet een beetje overdreven, deze bewaking, zelfs in Milaan met wapens? Uh, nou, die wapens lijken mij wel wat overdreven, maar die hadden wij dus niet. Maar je moet natuurlijk wel bedenken, als de tekst van het boek uh, te vroeg naar buiten komt, dan kost dat uh, de Amerikaanse uitgever miljoenen. Ja. Dus het is wel begrijpelijk. En heeft het dan ook geholpen, mevrouw Lichtering? Is er niets naar buiten gekomen? Bij ons niet, nee. Nou, <laughs> Dat zegt u zo alsof het in Milaan wel eens gebeurt, of niet? Nou, de vorige keer is er een lek geweest in IJsland. Die mocht er nu ook niet meedoen. Ach. Maar uh, volgens mij is er niks gelekt, voor zover ik weet. Ik heb er niks over gehoord. Hoe, hoe heeft Dan Brown geschreven? Wat, wat, wat is uw ervaring? Wat vond u van zijn, van zijn boek? Nou, ze zijn altijd een heel snel. Uh, de, de ene actie volgt de andere actie. Een hoop cliffhangers aan het eind van het hoofdstuk. En daardoor blijf je lezen. Het ja. zijn echt boeken die je, die je in één ruk uitleest. En was dat moeilijk om te vertalen? Nee, op zich niet. Ik zit natuurlijk zelf altijd wel in dat genre te vertalen. Ik vertaal voornamelijk thrillers. Mm -hmm. En we hebben de vorige, uh, Den Brown, ook gedaan. Dus. Ja, ik vind het wel, ik vind het wel prettig. Getrapt. U zat er lekker in. Ja, inderdaad. <laughs> Goed. Heeft u een exemplaar? Al? Ik heb inmiddels een exemplaar. Ik zit bij de presentatie van de uitgever nu. En ik heb net een exemplaar gekregen. Ja. Kijk eens aan. Met handtekening. Ziet er uit. Nou, de handtekening staat er nog niet in, maar dat komt misschien straks nog. Goed. Jolande Lichterink, dank u wel voor de toelichting en het verhaal ja. over Inferno. Graag gedaan.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 Dit is Radio 1. Hallo, wacht. het NOS Journaal nu. Hier is Doral Megens. Oppositiepartijen denken erover een motie van wantrouwen... in te dienen tegen staatssecretaris Wekers. Die moet vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven... over fraude met toeslagen. CDA, D66 en GroenLinks zeggen dat de staatssecretaris het moeilijk gaat krijgen zou niet alert genoeg op de fraude hebben gereageerd. Fractievoorzitter Van Ooyek van GroenLinks zei net in het Radio 1-journaal... dat al lange tijd veel over de fraude bekend was... maar dat er veel te weinig is gebeurd. Staatssecretaris heeft het probleem volgens Van Ooyek gebagatelliseerd. Rundvlees van vleeshandel Celte in Os... dat mogelijk is vermengd met paardenvlees... is verkocht door ruim duizend restaurants, winkels en slagerijen... zegt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Vorige maand werd 50 miljoen kilo rundvlees teruggeroepen... omdat door de vermenging de veiligheid niet gegarandeerd was... Vlees dat is geleverd aan horecabedrijven is waarschijnlijk allemaal opgegeten, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Steeds meer Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld om te sparen. Vorig jaar stopte zo'n 29 het vakantiegeld in de spaarpot. Dit jaar is dat 38 blijkt uit een enquête van Q&A Research. En verder kiest een derde voor een goedkopere vakantie of voor helemaal geen vakantie dit jaar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorig jaar persbureau EP afgeluisterd. Twee maanden lang werden alle uitgaande gesprekken van zeker twintig nummers geregistreerd. EP spreekt van een grootschalige en ongekende actie. De Amerikaanse regering zegt niet te weten waarom het persbureau is afgeluisterd. En in Parijs is de huldiging van de Franse voetbalkampioen Paris Saint-Germain gisteravond uitgelopen op rellen. Dertig mensen raakten gewond, onder wie drie politieagenten. Met de Champs-Élysées had de politie de situatie pas na uren onder controle. De huldiging van de spelers van Paris Saint-Germain werd wegens de dreigende sfeer al na een paar minuten beëindigd. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Lokaal valt op dit moment een buitje, maar in het midden en noorden van het land is het toch echt overwegend droog met geregeld zon bij aanvang van de dag. In het zuiden komt al meer bewolking voor en in de loop van de dag krijgen de wolken eigenlijk overal de overhand. Af en toe kan er wat regen of een lichte bui vallen. De hoeveelheden stellen niet heel veel voor. De temperaturen lopen daarbij langzaam op. In de ochtend is het 8 à 9 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 12 graden in de kop van Noord-Holland. En mogelijk nog 14 tegen de oostgrens. Daarbij waait de wind uit het zuiden tot zuidwesten. En is matig van kracht, kracht 3 tot 4. In de avond wordt het land inwaarts meest droog. De kust blijft gevoelig voor wat lichte neerslag. Dat zal van tijd tot tijd zijn, want het is echt niet de hele tijd nat. Temperaturen dalen vannacht naar een graad of 8 als minimum. Dan morgen eigenlijk weinig verandering in het weerbeeld. Bewolking heeft de overhand, er kan hier en daar wat regen vallen... maar de hoeveelheden blijven gering. Temperaturen lopen wel wat verder op... al blijven ze onder de normaal voor de tijd van het jaar... die rond 17 of 18 graden ligt. En ook donderdag en vrijdag blijft het licht wisselvallig... en aan de koele kant. Ja, dan is er een nieuwe koentunnel, maar daar staan daar weer files... John's Inderdaad, evenals. Ja, Lara, evenals gisterochtend is het daar behoorlijk druk weer. Op de A7A8 richting Amsterdam. De A7 14 kilometer tussen Permanent Noord en Knoopend Zaandam. op de A8 daar staat 8 kilometer tussen West-Zaan en kloopend Komplein. Verder is het opvallend druk op de N57 richting Rotterdam. Daar staat tussen Hellevoetsluis en Afri-Briele 7 kilometer. Zodadelijk, Frans Wekers ligt zwaar onder vuur. Maar welke rol speelt de Belastingdienst eigenlijk? Daar hebben we het zo dadelijk over. Over een minuutje of twee.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 Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Nou, nou, tegels zetten. Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl <lacht> Kluswebsite, daar vind je echte vakmensen.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel over de kwestie wekers leest u, ziet u, hoort u op onze website nos.nl. Ja, het wordt een spannende dag voor de staatssecretaris van Financiën. De grote vraag is of hij nog genoeg vertrouwen heeft in de Tweede Kamer. Je hoorde eerder al eventjes uh, Bram van Ooyek van GroenLinks daarover. Um, die laat het afhangen van het debat. Het gaat allemaal over de fraude met toeslagen door Bulgaren. De grote vraag is dan of de staatssecretaris... aan het eind van deze dag wellicht zijn biezen moet pakken. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Peter, heeft Wekers nog genoeg vertrouwen, denk je, in de Tweede Kamer? Ja, dat is de vraag, hè? want een groot deel van de oppositie... De politie is het vertrouwen in staatssecretaris Wekers... inmiddels volledig kwijt. Sommige partijen overwegen dan ook een motie van wantrouwen. Wekers wist niets van de fraude door Bulgaren met toeslagen... terwijl de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst... en ook de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken... het allemaal wel wisten. Nou, Wekers had het, zegt hij, wel willen weten. Ja, die Bulgarenzaak die staat ook niet op zichzelf. En hoe zit het met de regeringspartijen, zijn eigen partij... de VVD, de coalitiegenoot, PvdA... Ja, die zijn tot nu toe opvallend mild over de staatssecretaris... die de rest van de Kamer flink tegen de haren instrijkt. Veel Kamerleden vragen zich af of Wekers wel de juiste man op de juiste plaats is... In de regeringspartijen geven ze wekers, hoewel ze hem niet echt handig vinden... zelfs ook een brokkenpiloot noemen, toch het voordeel van de twijfel. Fraude wordt aangepakt. De hoofdverdachten in die Bulgaarse zaak die zitten vast. En nieuwe strengere maatregelen zijn inmiddels genomen. Geen toeslagen meer naar voor de Belastingdienst onbekende personen. Ook geen toeslagen meer naar adressen waar eerder is gefraudeerd. Dit zijn een paar maatregelen die Wekers vorige week heeft genomen... om fraude te voorkomen. Ja, fraude, dat is een groot probleem want die toeslagen worden erg makkelijk verstrekt... en ook vooraf uitbetaald. Dat werkt natuurlijk uh, fraude in de hand. En er zijn meer dan 500 fraudezaken... waarvan er 300 zijn afgehandeld. Bijna 100 miljoen euro aan fraude de afgelopen jaren. Ja, hij heeft wekens wel uh, genoeg gedaan om dat te voorkomen. Dan zou hij ook nog eens belangrijke rapporten volgens sommige Kamerleden zelfs doelbewust hebben achtergehouden. En daarmee de Kamer dus niet volledig... en dus onjuist hebben geïnformeerd. Dat is een uh, politieke doodzonde. Ja, en dan is het natuurlijk nog veel meer aan de hand bij die toeslagen... die erg gemakkelijk naar het buitenland verdwijnen... zoals naar Polen, Turkije en Marokko. En waarschijnlijk ook uh, nooit meer terugkomen. Wekers moet dan ook vandaag uh, diep door het stof en ook beterschap beloven. En laten zien dat hij uh, fraude serieus neemt en ook keihard aanpakt. Maar het is een, uh, eens beter. maar nooit meer zijn laatste kans. Dus. Ja, maar, maar De stemming slaat wel langzaam aan een beetje om, hebben wij het idee. Want um, gisteren was de stemming dat hij het debat waarschijnlijk zou overleven. Met name ook omdat PvdA en VVD, zoals jij zegt, uh, hem wil steunen. Maar er zijn weer nieuwe onthullingen. RTL uh, heeft nog wat gegraven, vond een uh, rapport wat niet gedeeld is met de Kamer. Het uh, blijkt ook zo te zijn dat uh, ook Polen onterecht toeslagen krijgen. Wordt dat inmiddels niet een beetje te veel voor de staatssecretaris? Ja, je vraagt je of kan hij hier nog mee kan Nou, Dat is vooral aan Wekers zelf. Hij moet straks de arena in en vechten voor zijn laatste politieke kans. Ja, en dus met heel veel goede antwoorden komen op al die vragen die de Kamer nog heeft nadat zijn fiscale agenda eerder ook al is afgebrand... en nadat sponsorbord er met zijn levensgrote foto erop betaald door de Roermondse VVD-wethouder van Rij, die van corruptie wordt verdacht. Nou, Wekers heeft dus vandaag eh, nog steeds heel veel uit te leggen. Wat wist hij wanneer? Krijgt hij wel genoeg te horen van zijn ambtenaren? En wat heeft hij dus de afgelopen jaren allemaal gedaan om fraude te voorkomen? Ja. Nou, Grote vraag is er natuurlijk of de Kamer aan het eind van het debat... nog genoeg vertrouwen heeft in Wekers... Hij heeft dus vandaag heel veel goed te maken. Het wordt ook flink zweten voor hem vandaag. Goed, Dankjewel Peter Blok, die houdt het debat voor ons in de gaten vanavond. En over het achterliggende probleem, over die toeslagen in ons belastingssysteem... gaan we praten met Leo Stevens, emeritus hoogleraar Fiscale Economie. Meneer Stevens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het zo makkelijk in ons belastingssysteem om te frauderen met dit soort toeslagen? Ja, in beginsel wel. Het is een heel soepel werkend systeem. Ja maar, zeer eh, ja. Nou ja, maar dat is ook eh, bewust een keuze van eh, niet alleen eh, de bewindslieden, maar ook van het parlement. Dus in dat opzicht is het eh, waar we vandaag voor staan weer een typisch eh, politiek probleem. Het gaat meer over incidenten dan over de structuur. Het, heet, het heeft een heel open structuur, het belastingstelsel, en zeker het stelsel van toeslagen. Wetenschappers hebben daar al jarenlang tegen gewaarschuwd, hebben ook altijd eh, bepleit dat je in je controle, eh, dat je daar heel efficiënt moet zijn... Eh, dat je vooral soepel moet zijn waar het kan... maar vooral ook streng waar het moet. Nee. Nou, Dat beginsel is al diverse malen ook de laatste tijd naar voren gebracht. Dat moeten ook de Kamerleden heel goed weten. Dat is hun bekend. Eh, voor mij is eigenlijk het grote raadsel hoe het mogelijk is... dat, sta dat Tweede Kamerleden nu zo verbaasd zijn... Ze hadden ja. dat allemaal allang behoren te weten. Ja, er zijn ook wel Kamerleden die daar regelmatig vragen over hebben gesteld. Maar u geeft het al aan. Het gaat om um, ja, de moeilijk, misschien lastig met elkaar te combineren... Um, nadruk die ligt op dienstverlening aan de ene kant... dienstverlening ja. aan uh, burgers in Nederland die recht hebben op zo'n toeslag. De overheid vindt dat um, men daar niet te lang op moet hoeven wachten... omdat het belangrijk geld is wat mensen kunnen gebruiken. En aan de andere kant die fraudebestrijding. Hoe zou je ja. dat kunnen combineren? Nou exact, zoals ik zei, je moet soepel zijn waar het kan, streng waar het moet. En dat betekent dat je eh, bij de strengheid vooral moet kijken naar de risico's. De Belastingdienst eh, maakt zeer veel werk van de risicoanalyse. En dan is natuurlijk eh, het evident dat ook de Belastingdienst eh, prima op de korrel heeft waar die grootste risico's zitten. Maar dan moet je toch en... voldoende personeel hebben? Want is het ook niet zo dat toen het ministerie van Financiën verantwoordelijk werd voor de uitvoering van die toeslagen, daar enigszins onderschat is hoeveel werk dat met zich meebrengt? Ja, de vraag is alleen, wie heeft dat onderschat? Ja, dus was voornamelijk eh, toch ook weer de politiek. Die zei, het mag allemaal niet te duur zijn. Het mag wie is het de veel politiek kosten. in deze? Uh, ik denk dat hier de Tweede Kamerleden zelf... Um, als controlerende instantie uh, ook heel veel boter op hun hoofd hebben. Zij hebben uh, een en andermaal iedere keer ook uh, benadrukt... dat er gebezuinigd moet worden. En alle uitvoerende diensten, ook de Belastingdienst... heeft uh, sterk, uh, een, een sterke bezuinigingsoptie uh, uh, op haar nek gekregen. Dus ze zullen... Diverse uh, uh, diensten hebben moeten afstoten. Ze hebben uh, kantoren moeten afstoten. Um, eigenlijk allemaal onder druk van de bezuiniging. Hm. Nou ja, dat is ook nodig. Want je moet natuurlijk een efficiënt en uh, effectieve dienst uh, moet je proberen te runnen. Maar je moet tegelijkertijd de rechtmatigheid van het werk overeind houden. Ja. En dat is de grote... Een grote uitdaging van de Belastingdienst voorstaat. staat. Goed. Maar dan, wat, wat moeten ze dan doen, meneer Stevens? Want uh, als we u, u begrijpen, moet je niet zoveel uitgaan van de, de oprechtheid van de mens. En wat de argwanen er zijn. En misschien vooraf wel controleren. Maar dan breng je misschien heel veel mensen in de problemen met hun betalingen. Uh, nee, ik ben juist van mening dat je niet te veel nadruk moet leggen iedere keer op alleen maar wantrouwen. De meeste mensen zijn oprecht, maar je moet natuurlijk wel geen blanke vertrouwen geven aan de hele samenleving. En daarom heb ik ook uh, al benadrukt, je moet wel soepel zijn waar het kan, waar je de mensen kunt vertrouwen, en waar je weet wat je aan de mensen hebt, maar streng zijn waar het moet. En dat... Dat verschijnsel is binnen de Belastingdienst gewoon bekend. Die hebben gewoon uh, een, uh, een afdeling die zich bezighoudt met handhaving. Uh, die hebben, wat ik al zei, een goed inzicht in de risico's. En een van de risico's ja. is natuurlijk... dat als mensen hier plotseling opduiken in, in grote aantallen... en zich vestigen op één adres, ja, ja maar dan moeten alle nog even renkelen. Meneer, meneer Steven, de controle is nu achteraf. Zou je dat in ieder geval moeten veranderen, dat dat vooraf zou moeten gebeuren? Ja, dat is evident. Dat is evident. Dat is niet alleen bij, bij mensen die het land binnenkomen. Dat je daar goed controleert. Maar dat je dus eigenlijk ook voor alle nieuwe gevallen... die een toeslag aanvragen. Dat je toch eens eerst ja. even kijkt hoe gerechtvaardigd is dat. En dat is natuurlijk een van de punten... die stelselmatig te weinig aandacht ja. hebben gekregen. En dat is eigenlijk ook onder de druk van die dienstverlening. Want daar werd de Belastingdienst primair op aangesproken de laatste tijd. Goed. En toeslagen is een systeem wat eigenlijk traditioneel niet zozeer een aangelegenheid... van de Belastingdienst is, die zijn ja. meer van heffen. Maar het uitkeren van geld via toeslagen, dat is een, een nieuw verschijnsel. Dus de ja. mentaliteit moest ook veel nadrukkelijker worden bijgestuurd... en is ook bijgestuurd in de richting van betere controles. Goed. Ja, en dat moeten ze dus ook nog gaan doen. Want de Belastingdienst heeft dat inderdaad... u heeft dat terecht aan op het bordje gekregen. Leo Stevens, emeritus hoogleraar Fiscale Economie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, goed goedemorgen. Dank. Om het voedselprobleem in de wereld op te lossen... moeten we insecten gaan eten. Mm -hmm. Blijf luisteren. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En de sport. Tom van de Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Robert Mancino, de Beto Mancino. Ontslagen als trainer van Manchester City. Die club had niet echt een andere keus? Nee, het zat er eigenlijk al een hele tijd aan te komen. Hij werd in de Champions League uitgeschakeld in de pool. Zelfs achter Ajax eindigde die met zijn dure sterren in de competitie. Straatlengte achter op zijn uh, uh, stadgenoot Manchester United. En dan ook nog de FA Cup verloren. Het was eigenlijk al helder bij deze club waar met werkelijk, werkelijk honderden miljoenen gesmeten wordt. Uh, ja, dat hij het einde van het seizoen zou vertrekken. En nu hebben ze hem twee wedstrijden voor het einde ontslagen. Een beetje symbolisch. Want ach, uh, de, de hulptrainer mag die laatste twee wedstrijden die nergens over gaan waarnemen en dan is het grote speculeren over wie natuurlijk zijn opvolger wordt. Daar is al van alles over te doen. De naam van Pellegrini, een Chileen die met Malaga zo ver reikte in de kwartfinale van de Champions League. Maar ter nauwe nood door Dortmund uiteindelijk werd uitgeschakeld, die naam wordt genoemd. Uh, die ontkent heftig, dus dat is meestal een teken dat hij het wordt, zeg maar. Die ontkent <lacht> zo hard dat, dat hij niet in omrandeling <lacht> is. Uh, sommige bronnen zeggen dat het in, op in april al uh, getekend is dat het in april allemaal. Al uh, beklonken is. Uh, Malaga zelf kan nog Europa League halen in Spanje, maar zit ook in een, in een soort uh, ja, uh, financieringsschandaal verwikkeld. Dus mogen niet eens internationaal voetballen als het aan de UEFA ligt volgend jaar. Kortom, uh, daar is het allemaal lastig. En die Pellegrini die zal het dan wel worden, want die geruchten zijn al zo lang aan de gang. Dus uh, ja, en die moet je daar, moet je gewoon kampioen worden, anders wordt hij ook weer ontslagen. Dat gaat uh, met hoge snelheid bij dat soort clubs. Ja. Nou, dan gaan we het maar hebben over uh, de wat langere adem. En dat blijft lastig voor clubs. Je hebt dat al eerder aangegeven. Um, je moet eigenlijk durven bouwen. Um, PSV lijkt dat te gaan doen. We hadden het gisteren al eventjes over uh, de ja. jeugdopleiding... waar drie belangrijke trainers voor zijn aangesteld. En nu heeft Koku getekend bij PSV als nieuwe trainer. Wat, wat is jouw blik op de nou, toekomst? Ja, het is wel een hele verstandige zet, vind ik, van PSV. Cocu is van onbesproken gedrag, staat een beetje boven de partijen, heeft echt aanzien, ook intern in PSV, maar ook daarbuiten. Cocu is eh, nogmaals in heel in de Nederlandse voetbalwereld een, een onbesproken blad. Iedereen wil graag met Cocu werken. Kortom, hij heeft een goede staf. Eh, meest verbazingwekkend vind ik eigenlijk dat eh, Sanders en Brands, de directie, dus eigenlijk hebben geroepen vorig jaar we moeten links oplopen en dat ze nu met heel veel overtuiging zeggen we gaan we gaan overigens nu op. Dat vind ik de, de merkwaardigste ommezwaai. Maar ik vind het wel een hele verstandige ommezwaai van PSV. Maar de grote vraag blijft natuurlijk wel als je met zoveel miljoenen, want die heeft die club ook nog steeds uh, ja, investeerd, um, hoe, hoe, ja, hoe, hoe het geduld is wat dat betreft van je achterban en de mensen om je heen. Want je kan nu zeggen, ja, we hoeven ons niet te plaatsen voor de Champions League. De titel is absoluut geen must. En ineens is alles hoeft niet meer. Dat komt ook een beetje bijzonder. Maar goed, in die zin uh, is het geduld, dat zal de grote te vragen worden. Want in Eindhoven zijn ze al vijf jaar geen kampioen. Ze hebben gezegd een contract van vier jaar. Nou, moet maar blijken, zeg maar, hoe dat zich dat de komende jaren ontwikkelt. Maar het is wel een hele, hele verstand gezet, hoor, Philip Cocu. Kijk eens aan. Tom van het Hek, dank je wel. Johan uit John bij de ANWB. Koentunnel gaat het dus mis. Waar gaat het nog meer mis, John? Nou, inderdaad. Door de Koentunnel, door de nieuwe situatie... zit evenals gisterochtend behoorlijk druk weer aan de noordkant op de A7, de A8. Er staat in totaal 20 kilometer, waarvan 13 kilometer op de A7... en 7 kilometer op de A8. En het is ook wat drukker dan normaal op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en het Bad Oeverdorp 8 kilometer. Het is 12 minuten voor 8. We luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Het is tijd voor uh, Crystal met Circles. Het is beter voor de wereld als we insecten gaan eten, hmm, adviseert de Wereldvoedselorganisatie, FHO. In Nederland zijn insecten nog niet zo populair, al kun je ze wel bestellen via internet, bijvoorbeeld bij het bedrijf Insectable. De logistieke afdeling staat de voorraad. Het bedrijf van Arno Stel is een herten bij Roermond. Dat is de voorraad? Dat is de voorraad, ja. Op zolder zijn we. Ja. De voorraad is niet zo groot. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, wat zijn het? Een stuk of 20 bakjes. Op deze manier heb ik altijd verse voorraad. Ik kan heel snel een nieuwe voorraad krijgen. En hier wordt het ingepakt en verzonden. En u doet in wat voor beesten? Ja, het zijn eetbare insecten voor de menselijke consumptie. Nou, nemen we een paar van de doosjes mee. Ja. Naar beneden. Kastje weer dicht. Uh, wanneer bent u ermee begonnen? Eind 2011. En waarom? Waarom? Ik uh, veende ik een ander bedrijf samen met mijn broer. We was toen een uh, nieuwe uitdaging. En je gaat toch, normaal je ouder wordt, bewuster leven en ik ga je denken over de toekomst. Ja, dan kom ik een in, uh, eetbare insecten, gezond voor de mensen, goed voor uh, de aarde. Okay. Ik kom met dit product uit. Eetje zachtjes, zijn. Hoe oud is ze die hier op de, de beterslaaf? En eet ze het ook? Ja zeker, ze, ja. Ja? Ja, ze snakt uh, met ons mee. En welke vindt ze wel lekker? Ja, die, klei die kleine, kleine buffalo kan ze makkelijk uh, uit het potje pakken. Ja. Nou daar staan ze dan, heel bakje vol. 20 december 2013. Um, Tot dan zijn ze goed. Ja, en ze zijn langer houdbaar, maar... Op een gegeven moment moet je een einddatum of zetten. Ja. En dit is dan een bakje met die En Met die wormen. Met die wormen. En dat, hoeveel zit ja, daar zitten er duizenden in, denk ik. Kan ik kan niet zo goed tellen. Er zit 50 gram in. En omdat het rood is, is het vocht eruit gehaald. Ga je dan nou mee, mee, mee koken of bakken... dan neemt het, het oorspronkelijke gewicht weer terug. En dan zal het ongeveer 150 gram worden. En dit zijn nu ja, dingetjes van een lengte van een centimeter ongeveer. Ja, en een ja. doorsnede dus ja, dat is bijna niks. Dat is verwaarloosbaar. 2,5 mm schat ik zo aan. Ja, dat zijn iets grotere vormen, dit. De milwormen. Ja, die zijn wat langer. Die zijn wat langer, wat dikker. En dit, oh, sorry. En dit zijn de, de springhalen. Dat zijn de 35 tot 40 in één uh, doosje. En die kun je zo eten? Die kun je ook zo eten, ja. Die vleugeltjes ook? Vleugeltjes, sorry niet. Die vleugeltjes moeten eraf. De pootjes ook. Er zitten scherpe kantjes aan. Kunnen we daar misschien zien? Ja, je kunt ze al weten. Maar als het in je keel blijft hangen, dat is niet prettig. Dan moet je van die kleine springkanen moet je er weer iets afhalen om iets eetbaars over te houden? Alleen de vleugeltjes en de, en de pootjes, ja. Dan bent u twee jaar geleden begonnen. En uh, u kunt er nog niet van leven. Ik kan er nog niet van leven. Maar in de toekomst zal de vraag zeker toenemen. Dit is een groeimarkt. Dit heeft toekomst, dit is goed voor de wereld. U hebt al gegeten vanavond, wat ja. hebt u gegeten? Toevallig geen insecten. <laughs> nee, dat zal ik eerlijk zeggen. Nee, we kunnen nu wel een, uh, een chocolaatje pakken met, een, uh, met de buffalo wormen. Die zijn wel heel lekker. Dat ziet eruit als een gewoon chocolaatje. Ja. Met een mooie topping. Pure chocola en Pure ook melk, melk. Dat ziet er geweldig uit. En daar zitten dan van die wormpjes op. Ja. Je ja, houdt ze niet op uw hand, het lijkt alsof ze zo weglopen. Ze We zijn heel lekker. Ik heb er nog eentje in mijn mond, maar. Perfect voor bij de koffie of thee. Het is omdat ik geen vlees eet, anders zou ik het proberen. Ja, okay. Maar de thee is deze ieder geval lekker. Ja. Arno Schellens van Insectable krijgt even Joris van Kerkhoff. Dus niet aan de wormen, ook niet als er chocola overheen zit. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Gebruik het geld van pensioenpremies voor loonsverhoging, zodat mensen meer gaan uitgeven. Dat is goed voor de economie en ook goed voor de schatkist. Dat zegt de Nederlandse bank vandaag in het Financiële Dagblad. In het regeerakkoord is afgesproken de aftrek van pensioenpremies te beperken. Mag bij elkaar voor 9 miljard euro minder worden afgetrokken. En dat geld moet volgens de Nederlandse bank terugvloeien in de economie. Maar goed, het is maar de vraag of dat gebeurt. De vakbonden willen de pot geld bijvoorbeeld liever gebruiken voor pensioenreparaties. In een openhartig, zelfgeschreven verhaal in de New York Times onthult Angelina Jolie dat ze beide borsten heeft laten amputeren. Dat heeft ze dat nu? toe geheim kunnen houden door gewoon door te gaan met haar werk. De actrice schrijft dat ze voor de operatie koos... omdat ze een zeer hoge kans heeft op borstkanker. Dat bleek na onderzoek. Haar moeder overleed op 59-jarige leeftijd aan de ziekte. Ja, het was natuurlijk geen makkelijke beslissing... maar ik kan mijn kinderen nu zeggen dat ze niet bang hoeven te zijn... hun moeder te verliezen aan borstkanker. En door haar verhaal te delen hoopt ze dat andere vrouwen... zich goed laten informeren over hun opties. Ze wil dat ook zij beseffen dat ze proactief kunnen handelen. Verzekeraar Egon heeft de ex-vrouw van een voormalig financieel topman voor de rechter gesleept. Volgens de bank heeft de vrouw ruim 14 miljoen euro aan fraudegeld weggesluist, meldt de Telegraaf. Dat geld had haar toenmalig man eerder bij Egon verduisterd. Hij moest in 2004 al vier jaar de cel in vanwege de miljoenenfraude... Volgens de bank zette de vrouw een flitscheiding in scène... na de arrestatie van haar man om de verduisterde miljoenen veilig te kunnen stellen. Minder pillen en meer sturing. Dat is het recept voor een betere jeugdzorg, meldt de Volkskrant. Staatssecretarissen Martin van Rijn van Volksgezondheid en Fred Teven van Justitie... hebben er afspraken over gemaakt met provincies en gemeenten. Elk gezin dat met ernstige problemen worstelt krijgt een eigen regisseur die alle hulp dan coördineert. Daarnaast moeten huisartsen straks minder medicijnen voorschrijven of doorverwijzen naar een psycholoog. In plaats daarvan moet jeugdzorg sneller worden ingeschakeld. Als provincies hun natuurgebieden onderling kunnen uitruilen bespaart dat onderhoudskosten, zeggen gedeputeerden van drie groene provincies Centraal. Door het uitruilen ontstaan dan grotere natuurgebieden onder één beheerder. En nu zijn uitgestrekte gebieden vaak opgedeeld in allerlei Natuurorganisaties en stukjes. Die kleinere organisaties doen alles zelf, van beheer tot houtkap. En dat kost heel veel geld. En steeds meer burgers organiseren hun eigen busdiensten. Volgens Spits schieten de particuliere dienstlijnen als paddenstoelen uit de grond. Met name voor de zwakkeren in de samenleving... wordt het vervoer op een alternatieve manier verzorgd. kennisplatform Verkeer en Vervoer telde in een nieuw onderzoek... 154 vormen van openbaar vervoer door particulieren. voor particulieren. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog veel hoger. Meer wekers na acht uur, net als Anouk en Edel. Blijf luisteren. Werk, gezin, relatie... Status, presteren, bewijzen en altijd maar bijblijven. In Nederland heeft 4% van het ziekteverzuim op het werk te maken met burn-out. Meer, beter. Werkdruk in de zorg is Richters, een bekend... die last hebben van te hoge werkdruk. Alles dat er moet. Bij steeds meer jongeren onder de 35 zien we psychische vermoeidheid optreden. Maar haal je zo de zomervakantie? Eigenlijk wil je vooral... Radio 1. Tijd van leven. Deze week in Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag tussen half tien en half elf. Het nieuws van alle kanten.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 En die nieuwe gaten in nog nieuwere markten weten vinden. Kijk op VODW.com. VODW. Meer waarde.